Hey Loes, mag ik spelen met je ploes? Ik zal echt heel voorzichtig zijn, en ik doe het er echt geen pijn. Hey Loes, mag ik spelen met je ploes? Dus ik zal voorzichtig zijn, en ik doe het er echt geen pijn. Nee Loes. Ik bedoel niet jouw eigen poes, maar dat beestje daar op de bank. Ja, daar ja Frank is de hond, een beul heel groot. Hij snuffelt aan de kruis, ik zeg nee, zeg, hey. ik ben heel erg kruis. Ja, hey, hey, loes, dan heb ik liever nog jouw eigen poes. Oost bam zo, afgelopen oh, sorry, sorry. <laughs>